Gisteren werd bekend dat de Raad van Commissarissen zonder medeweten van Kruijf heeft besloten dat Louis van Gaal algemeen directeur wordt in Amsterdam. Kruijf noemt de gang van zaken onbeschoft en voelt zich naar eigen zeggen geschoffeerd. De andere leden van de Raad van Commissarissen steken volgens Kruijf de hele club in de fik. Hij vindt het onverteerbaar dat zij het hele clubbeleid kunnen bepalen.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 Het Nederlandse fotomodel Talita van Zon wordt niet vervolgd. Er waren aangiftes wegens bedreiging, smaad en laster en mensenhandel. Het Openbaar Ministerie zegt dat daarvoor geen bewijs is gevonden. Van Zon werd in september op Schiphol aangehouden. Ze kwam uit Libië en zat een dag lang vast. Een vriendin van Van Zon zei dat ze haar had meegenomen naar Libië. En daar werd ze naar eigen zeggen verkracht door een van de zonen van Gaddafi. En met die zoon had Van Zon een relatie. Het CDA heeft oud-minister Eurlings niet kunnen overhalen om de partij te gaan leiden. De Christen-Democraten zijn hard op zoek naar een sterke figuur die de partij uit het slop kan halen. Eurlings zegt dat hij zeer tevreden is met zijn huidige baan bij de KLM. En hij zegt aan niets anders te denken dan aan zijn huidige baan en ook niet voor de verkiezingen in 2015 beschikbaar te zijn.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 De voorzitter van de Engelse spelersvakbond vindt dat Platter moet opstappen. En ook de Britse minister van Sport, Robertson, vraagt om zijn vertrek. Robertson spreekt van het zoveelste voorval waarbij men zich kan afvragen of deze man de wereldvoetbalbond wel moet leiden.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 ANWB verkeersinformatie het is toch een drukke avondspits geworden. Gelukkig begint het ietsje op te lossen nu het aantal files. In totaal nog 290 kilometer file. Het zijn vooral de aanrijdingen die voor veel vertraging zorgen. Zo was er ook net een aanrijding op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Bij de Alfred Bunschoten nog 10 kilometer. Gelukkig zijn daar de rijstroken weer vrij. Op de A6 muiden richting Lelystad bij Almere Haven 6 kilometer. Daar is de linkerrijstrook dicht. En op de A7 Zaandam richting Hoorn. Tussen Purmerend Noord en af het A van Hoorn 12 kilometer. Daar is de linker dicht na een aanrijding. Op de A9 Amstelveen richting Diemen. Tussen de knooppunt Holendrecht en Diemen 5 kilometer. Zijn daar twee rijstroken dicht. A58 Tilburg richting Eindhoven. Tussen Moergestel en knooppunt Baterdorp 6 kilometer. Daar is de rechter dicht. En op de A76 geleden richting Heerle.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 NOS Radio 1 Journal. Met Lucella Carrasso en Tim overdiep. Goedenavond, acht minuten over zes. De schijnwerpers gingen van Griekenland naar Italië en nu van Italië naar Spanje. Zo het laatste nieuws over de slechte economische toestand daar. Eerst naar New York. Daar heeft de politie niet kunnen voorkomen dat opnieuw honderden occupiers zich bij Wall Street hebben verzameld. Vandaag hebben ze uitgeroepen tot een belangrijke dag van actie. Wall Street greed has got to go. Het moet afgelopen zijn met de hebzucht van Wall Street. Twee dagen geleden werd het terrein schoongevecht. Daarbij werden toen zo'n 200 mensen gearresteerd. Tom Klein, correspondent voor Nieuwsuur in New York. Tom, dat klonk vrij vreedzaam, deze mensen die aan het skanderen waren. Uh, was het dat ook of heeft de politie opnieuw ingegrepen? Nou ja, het, het was op zich wel vreedzaam. Uh, het is een beetje, was een beetje een rare sfeer omdat eigenlijk niemand precies weet wat er nou gaat gebeuren. Kijk, bij Wall Street daar rondom zijn alle straten afgezet door de politie. Daar mag je alleen komen als je een perskaart hebt of een uh, identiteitsbewijs of een pasje van een van de bedrijven die daar uh, op Wall Street werken. Um, en als je dan, dan in, dat, in die zone bent, dan staat daar heel veel politie en heel veel pers. En toch ook wel een paar van die uh, Occupy Wall Street uh, demonstranten. En af en toe doen die wat. Uh, beginnen die iets te schanderen, of... Uh, en dan af en toe wordt er één gearresteerd en met fel en misbaar in een, in een politiebusje gegooid. En die roept dan dingen als... Uh, ik ben een politiek gevangene hier in Amerika en ik word niet zomaar gearresteerd. En dan is er eigenlijk weer niks. En dan staat er zenuwachtige politie uh, het verkeer te regelen. En uh, ik sprak iemand van uh, Occupy en die zei... Ja, dit gaan we nog wel even hier op deze plek uh, blijven doen. Ja, want heb jij het idee dat die demonstranten daar uh, blijven terugkomen? Nou ja, die, die, die woordvoerder die ik sprak, die zei, um, we gaan uh, vandaag zeg maar, overdag, we hebben geprobeerd om, de, om de, gong, de openingsgong van de beurs te storen om half tien. Dat is niet gelukt, maar wij blijven hier nog wel even staan in de loop van de dag. En dan gaan ze aan het eind van de dag, als uh, zeg maar, de mensen van de, van de vakbonden die zich achter uh, Occupy hebben geschaard, uh, ook uh, van hun werk afkomen, gaan ze naar een parkje vlakbij Brooklyn Bridge en dan willen ze aan het eind van de middag daar opnieuw, maar dan heel groot weer demonstreren. Later vandaag in Amerika. Tom Klein van Nieuwsuur. Dank je wel voor deze update. Spanje is nu echt in de gevarenzone gekomen. Zo luidt de kop van de Spaanse krant El Mundo. Aan de vooravond van de verkiezingen groeit het crisisgevoel in Spanje. Vandaag gebeurde dat vooral omdat de rente op de staatsobligaties... is opgelopen naar bijna 7 procent. Correspondent Rob Zoutberg gaat beroerd met Spanje en niemand die denkt dat het allemaal snel beter zal gaan. En dat verklaart het wantrouwen van die financiële markten. Zij zien natuurlijk net als wij de astronomische werkloosheid van Spanje... die misschien nog wel gaat oplopen de komende jaren tot zo'n 23 procent. Het financieringstekort van Spanje dat onvoldoende omlaag gaat. en economische groei die nul is, die gewoon stilstaat op dit moment... ja, dat verklaart het wantrouwen van die markten... dat het snel beter zal gaan met Spanje. En dat geleend geld, dat het ook weer terugkomt. Dat was Rob Zoutberg, Bert van Sloten van de Economieredactie. Goedenavond, Bert. Hallo. Was Spanje in de eurozone vandaag het belangrijkste nieuws? Ja, er werd toch vooral gekeken naar uh, Spanje... want uh, uiteindelijk werd er dus die 7% rente betaald. Hoogste niveau sinds 1997. Rob zei het al, veel onzekerheid over Spanje... Maar trouwens niet alleen Spanje, hè, want het is eigenlijk een soort cocktail. Uh, Frankrijk had ook schatkistpapier uh, uitgege uitgegeven. Kortlopend en ook daar een uh, hoge rente. En ja, eigenlijk moet je naar vandaag de conclusie trekken... dat uh, lenen voor landen steeds duurder wordt in Europa. Behalve voor Duitsland. En als je het goed hoort, zeg ik inderdaad. Behalve voor Duitsland, dus ook voor Nederland. Ja, er wordt gewacht op krachtdadig optreden van politieke leiders. Um, vandaag <lacht> nog nieuws op dat front? Nee, dan moet ik je wederom uh, teleurstellen. Uh, Spanje veel verkeerd. Italië, een nieuw kabinet. Hoewel er is net een bericht uitgekomen van Fitch. Dat is zo'n uh, kredietbeoordelaar. Die heeft er wel vertrouwen in, in Italië. Althans, in de nieuwe regeringsploeg. Dus dat is een sprankje hoop in ieder geval. Uh, België... Loopt trouwens de rente ook uh, verderop, uh, richting de 5 En we hebben het over die tienjarige staatsobligaties, richting de 5 Nog steeds geen nieuw kabinet. En dan heb je natuurlijk ook nog mevrouw Merkel, de Duitse bondskanselier. Die gooide er vandaag nog eens eventjes een uh, schepje bovenop. Ze zei, alleen de politiek kan de crisis oplossen. Als politici denken dat de ECB, dus de centrale bank, de crisis kan oplossen... dan vergissen ze zich. En dat is eigenlijk een antwoord op wat de Franse minister van Financiën... gisteren weer had gezegd, die juist pleitte voor een grotere rol voor die ECB. CCB. Dus het probleem is politiek gesproken nog lang niet opgelost. En was dit allemaal terug te zien in de slotstand van de beurzen? Ja, het is allemaal terug te zien. Het is negatief. Wall Street ook uh, in de min. Kijk, kijk, eigenlijk moet je het zo zien dat die aandelenbeurzen... houden de obligatiemarkten op dit moment in, uh, de, in de gaten. Er is trouwens ook weinig handel, althans minder handel dan, uh, dan normaal. Men wacht gewoon op ja, structurele oplossingen, als je dat zo mag noemen. En dan heb je ook nog allerlei soorten waarschuwingen. Ik zei Fits net al met een positief nieuws. Maar het is niet alleen maar uh, positief nieuws. Uh, die uh, waarschuwden vandaag ook van als er nou niet snel een oplossing komt... dan uh, lopen ook de banken in de Verenigde Staten... Uh, weergevaar. Ja, gisteren hadden we Barroso, de voorzitter van de Europese Commissie, die zei nou nog een paar weken, dan moet er echt iets gebeuren. Merkel dus vandaag, uh, de kredieten bij oordelaar. Staat er nog een eurotop gepland eigenlijk de komende Ja, want weken? Dat, je kan het uitrekenen als meneer Barroso zegt van drie weken. Nou, wat is het over drie weken? Dat is ongeveer 9 december. En rond die datum is er inderdaad weer een eurotop uh, gepland. En wat je dus ziet, dat is ook een, een patroon wat uh, zich herhaalt. Dat is elke keer wordt er richting zo'n top, of het nou de eurotop is... of de G20, in dit geval weer de eurotop, wordt, laat maar zeggen... de druk opgevoerd om maatregelen te nemen intern dan... begroting op orde te krijgen, plannen uitgevoerd te krijgen... om dan vervolgens daar op die eurotop te raken een soort klap op te geven. En wat de hoop is, uh, en dat is echt de grote hoop... is dat er een moment zal komen waarop ze juichend bijna... op zo'n Europtop naar buiten kunnen komen en zeggen... kijk eens, wij hebben nu met z'n allen één grote afspraak... en dat dan vervolgens de markten zeggen... ja, nee, dit is het. Europa dat is, is beter, dat ja. moet de boodschap zijn. Nou ja, precies. De, de dokter heeft de diagnose gesteld... en uh, uiteindelijk moet de patiënt uh, zelf opstaan en uh, weglopen... en zeggen jippie, ik ben weer beter. Maar het duurt nog wel een tijdje. Bert van Sloten. Straks de Nederlandse winnaar van de Nobelprijs voor de Criminologie. Want zo wordt hij ook wel genoemd. De Stockholm Prize. Verkeersinformatie, Jolanda van der Velden. Iets beter Niels over de A7 Zaandam richting Hoorn. Tijd was daar de linkerrijstrook dicht na een aanrijding. Die is weer vrij, maar tussen Purmerend Noord en Afrit Averhoorn nog wel 11 kilometer. Ook een aanrijding op de A58 van Tilburg naar Eindhoven. Dus zo'n mooi gestel en knopend Baterdorp nog 8 kilometer. De rechterrijschok is dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lucella Carrasso en Tim Overdik. Johan Cruijff die reageerde gisteravond al diep verontwaardigd... over de aanstelling van Louis van Gaal als de nieuwe algemeen directeur van Ajax. Ze zijn gek geworden, was toen zijn korte commentaar. Er nou is weinig veranderd vandaag toen correspondent Edwin Wilkels hem sprak in Barcelona. Ja, je denkt eerst aan een mop natuurlijk. Maar goed, uh, achteraf blijkt het dus uh, geen mop te zijn. Dus het is uh, een verrassing voor iedereen.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 Maar we je er dan ook niet mee. We hebben ze een algemeen directeur benoemd die wel een voetbalachtergrond heeft, trainer was van de ja, boertjes, van Overmars Davids. Zie jij in hem wel een goede algemeen directeur voor Ajax? Ja, dat weet je dus niet, hè. Uh, hij moet nu met jongens werken waar hij toen trainer voor was. Dus een, er is een bepaald soort, uh, zeg maar, hiërarchie. Nou, die kan heel goed werken.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 Het basisvraagstuk al dus Johan Krijf als u nog wil terugluisteren op onze site nos.nl. En vanavond natuurlijk in langs de lijn het onderwerp van de avond. De splitsing tussen NS en ProRail in 1995 is niet zo'n gelukkige keuze geweest. Dat maakten twee oud-ministers van Verkeer en Waterstaat vandaag duidelijk. En dat deden ze bij een commissie uit de Tweede Kamer die kijkt naar de toekomst van het treinvervoer. Die commissie hoorde vandaag Carla Pijs en Camille Eurlings... en ook de huidige minister Schult van Hagen kwam langs. Vanuit Den Haag Wilma Borgman. De commissie onder leiding van het PvdA-Kamerlid Artje Kuiken... is al een tijdje bezig. In oktober begonnen de eerste openbare gesprekken. Vooral over de technische kant van het spoorvervoer... en hoe het allemaal beter en efficiënter kan. Vandaag was de laatste dag. En ook de enige dag met politici. En de vraag was aan Carla Pijs. Michael Eurlings en Melanie Schultz van Hagen, worden al die miljarden voor het treinvervoer eigenlijk wel goed besteed. En wie is eigenlijk de baas over het treinverkeer? Of wie zou er de baas moeten zijn? En is het een goed idee geweest om in 1995 van NS en ProRail twee aparte bedrijven te maken? Oud-minister Carla Pijs was duidelijk. Vandaag de dag zou niemand dat besluit opnieuw zo nemen, denkt ze. U deelde ook niet zeg maar, het uh, gevoel wat uh, recent door Zweden van Wijnberg, oud-top ambtenaar van het ministerie van Economische Zaken, is uitsproken. Zeg van achteraf, eigenlijk is dat een hele domme beslissing geweest. Uh, uit oogpunt zeg maar, van maatschappelijke meerwaarde van het spoorsysteem als geheel. Ja, ik denk als ze vandaag nog bij elkaar zouden, zouden zitten... Dat we, dat, niet, dat we niet op dat idee zouden komen om dat, om, om, om dat te doen. Je zou misschien bij van één holding twee poten, twee poten maken. Maar dan wel zo dat ze alsjeblieft met elkaar communiceren. En dat hebben ze dus hele lange jaren niet gedaan. Maar ik denk dus dat je ook moet erkennen dat dat nou veel beter gaat. Maar goed, dat heeft jarenlang. Is dat zo, is dat zo geweest? Dat, ja, dan mag je best vraagtekst bijzetten of dat had, had geboeten. Haar partijgenoot en opvolger, Camille Eurlings... heeft wel eens stevige gesprekken moeten voeren met de leiding van ProRail. Om het bedrijf ervan te overtuigen dat ze moeten doen wat de politiek van ze vraagt. Dat ze zich bezig moeten houden met waar ze voor zijn. Aanleg en onderhoud van het spoor. Hoe het bestuurlijk regelt, er zijn verschillende opties. Maar ProRail moet puur een uitvoerende dienende maatschappelijke rol hebben. We hebben geen alternatief. En we kwamen in een situatie dat ze kroketten wilden verkopen... en dat ze van alles en nog wat wilden gaan doen. Trekt u, u, Trek u ze dicht naar u toe, zei hij dus. En dat advies van Camille Eurlings... heeft Melanie Schultz, de huidige minister, zich aangetrokken. Zeker na de winter van vorig jaar... toen er heel veel misging op het spoor... voert Schult elke maand overleg met de directeur van ProRail. Een goed gesprek dus. En dat is voorlopig voldoende voor de minister. Zij voelt niet voor ingrijpende reorganisaties. Ik ga niet uh, een hele andere organisatiestructuur nu uh, starten. Uh, maar ik kijk wel naar wat er niet klopt en, en wat er niet goed loopt. En daar wil ik wel wat aan doen. En naar aanleiding daarvan hebben de informatievoorziening... bij uh, problemen op het uh, spoor uh, besloten om dat over te hevelen... van ProRail naar NS. De splitsing van NS en ProRail is een feit. En zal dat blijven als het aan minister Schultz ligt? Of de Kamercommissie dat met haar eens is, zal in januari blijken als het eindrapport er ligt. Wilma Borgman was dat vanuit Den Haag. Hij geldt als de Nobelprijs voor de criminologie, de Stockholmprijs in criminologie. Dit jaar is hij gewonnen door een Nederlander, Jan van Dijk, hoogleraar victimologie aan de Tilburg Universiteit. Meneer van Dijk, gefeliciteerd. Zeer bedankt. Op uw vakgebied was dit de prijs. Ja, dit is eigenlijk uh, het hoogste wat je kan bereiken, ja. En hoe voelt dat? Dat, dat voelt, uh, ja, dat, dat voelt prachtig. Het is ook wel een opluchting, want ik was al twee jaar genomineerd. dus en, en Ik was bang dat ik jarenlang uh, in spanning zou moeten zitten in november. Maar nu is het dus gebeurd. Het werd tijd. Uh, nou, ik vond wel dat Nederland een keer aan het bot moest komen. Ja, want? Nou, Nederland is toch een van de, van de vooraanstaande landen op het gebied van criminologisch onderzoek. En er is nog, nog tot nu toe is die prijs aan elf mensen gegeven, maar er was nog geen Nederlander bij. U hebt het gekregen voor een enquête die in 1989 is ontwikkeld. Wat sprong daaruit? Het is een enquête die uh, inmiddels in, in uh, 80 landen uh, is uitgevoerd. En daarin vragen we de burgers wat zij zelf hebben meegemaakt aan criminaliteit zodat je informatie krijgt over uh, hoe het gaat met de criminaliteit, los van de politieadministratie. En daarnaast vragen we dan ook aan de mensen die slachtoffers zijn geweest, wat ze vinden van de bejegening door de politie en, en van de straffen in hun land. En dat, dat is dan allemaal informatie die je kan vergelijken, omdat we in al die tachtig landen exact dezelfde uh, vragenlijst hebben gebruikt. En wat springt er dan in het bijzonder uit? Gaat het om de nazorg voor slachtoffers? Nou, inderdaad is wel iets wat eruit springt dat dat in de meeste landen nog heel slecht geregeld is. In landen als Nederland, Schotland, eh, Australië, daar begint dat wel nu wat voor te stellen. Uh, maar in de grootste delen van de wereld uh, is er überhaupt geen hulpverlening. En wordt men ook lang niet altijd correct behandeld door de politie. Dus dat is inderdaad een kritisch deel van, uh, van mijn rapporten. En wordt dat dan ook iets meegedaan wat betreft de behandeling door de politie... wanneer iemand slachtoffer is geworden van criminaliteit? Ja, dat is nu toch wel echt een onderwerp op de agenda geworden. Uh, ook de Europese Commissie in Brussel uh, is daar druk mee bezig. En dat is ook de reden waarom mijn enquête volgend jaar in, uh, met hele grote steekproeven in alle landen van de Europese Unie zal worden uitgevoerd. Dat is speciaal om te kijken naar de, hoe, de, hoe de slachtoffers bejegend worden door de politie. Daarmee wordt dit een standaard, deze enquête. Als u kijkt naar die tachtig landen waar deze enquête wordt gebruikt, waar is dan de zorg voor slachtoffers nu het best geregeld? Uh, nou, ik noem dan net al even Schotland. Die springt eruit. En daarnaast, uh, eerlijk gezegd, Nieuw-Zeeland dan nog in het bijzonder. Waarom Nieuw-Zeeland? Ja, daar hebben ze, uh, hebben ze hele goede regelingen voor de schadevergoeding. Uh, en ook een hele actieve uh, hulp, hulpverleningsorganisatie. En ze, uh, volgens mijn enquête ja, hebben zij dus het grootste bereik... en ook de grootste tevredenheid onder de slachtoffers. Kan Nederland daar nog iets van leren? Ze liggen nog wel een beetje op ons voor, maar ik moet zeggen dat wij op dit gebied... Uh, zeker tot, uh, tot, de, tot de top 10 van de wereld uh, behoren. Uh, wat je in Nederland ziet is dat de tevredenheid over de politie juist weer wat aan het dalen is. Dat is natuurlijk uh, zorgelijk. Ja, waar blijkt het uit dan volgens uw aknetten? Nou, de, het percentage slachtoffers wat aangifte heeft gedaan en wat daar tevreden over is... dat is een beetje gedaald in Nederland. En ik denk dat dat komt omdat men nu... Uh, ja, Snel even doorverwijst naar slachtofferhulp. Want dat is er nu overal in Nederland. En dat de politie dan zelf de boel een beetje afraffelt. En dat wordt toch wel uh, negatief beoordeeld door de slachtoffers. Dat zou de minister Opstelten zich mogen aanrekenen. Daar zit een, daar zit een verbeterd puntje in uh, voor de Nederlandse politie. Ja, inderdaad. Staat genoteerd. 110.000 euro. Fijne prijs. Wat gaat u doen? Ja, dat is gezegd. Ik, ik, ik weet het toch maar kort dat ik die prijs krijg. Ik heb daar nog geen definitief... Uh, idee over, maar een deel daarvan denk ik wel dat ik, dat ik daar iets voor de slachtofferhulp in Nederland mee ga doen, of, of elders in de wereld. Ik feliciteer u opnieuw, meneer Van Dijk, ja. hoogleraar victimologie aan de Tilburg Universiteit. Hartelijk dank. Ja, dank u wel. En dit is dan het einde van het Radio 1 Journaal voor vanavond, 17 november. Tim en ik wensen u een goede avond en na half zeven kunt u gaan luisteren naar Oud Kamerlid. Ik zeg dat niet voor niets vandaag. Joost Eertmans. Joost. Lucella, je kunt mijn gedachten raden waarschijnlijk. <tie> ja. Ja, wat leuk. Nee, dat, is, dat klopt. Het heeft er veel mee te maken dat ik oud-kamerlid ben. Want daar ga ik over, over praten. Namelijk het, het welzijn van de Tweede Kamer. Mevrouw Verbeet, de, het opperhoofd al daar, de eh, kamervoorzitter. Die wil namelijk dat er veel meer laagopgeleiden in de Tweede Kamer komen. En dat het allemaal wat minder elitair wordt. Het moet meer straattaal zijn. Nog meer dus blijkbaar. En meer ja, voor het gewone volk. Ik heb daar eens over nagedacht. En ik vind het pertinent onzin. Eh, een tokkiedorp. Dat moeten we toch niet willen met z'n allen in de Kamer. Dat moeten juist die... Elite, uh, elite mensen moeten het juist kunnen vertalen voor de tokkies in Nederland. En je moet vooral niet het omdraaien, alle tokkies en opgeleide mensen... die van toeten op blazen weten, in de Tweede Kamer laten zitten. Dat, uh, dat is mijn, uh, mijn mening vanavond in, in Avondspits. En ik hoop dat mensen gaan bellen. De lijnen staan open. 0800 1121 komt u binnen. Of via de Twitter, hashtag WNL, hashtag Eerdmans. Hier bij Avondspits dus zometeen eventjes na half zeven. De Tweede Kamer moet geen tokkiedorp worden...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 In India trainen ze jarenlang voor het bereiken van intens genot. Vanavond in 3 Sunnyside Sunny Side of Sex. Rond 9 uur bij de VPRO op Nederland 3. Sint pakt uit voor ondernemers. Nu, één jaar, 50% korting op zakelijk mobiel internetten en bellen? Zoé!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 het Nederlandse fotomodel Talita van Zon wordt niet vervolgd. Er waren aangiftes wegens bedreiging, smaad, laster en mensenhandel. Toem zegt dat ervoor geen bewijs is gevonden. Een vriendin van Van Zon zei dat ze haar had meegenomen naar Libië... waar ze zou zijn verkracht door een zoon van Gaddafi. Met die zoon had Van Zon een relatie. Johan Cruijff heeft hard uitgehaald naar zijn medecommissaris bij Ajax. Ze noemt ze onbeschoft, achterbaks en ver beneden pijl. Gisteren besloten ze Louis van Gaal aan te stellen als algemeen directeur van Ajax zonder mee te weten van Cruijff. Het recht op te stappen als de club niet zijn kant kiest. Hoogleraar Poldermans heeft mogelijk jarenlang gefraudeerd, zegt het Erasmus Medisch Centrum. Poldermans is ontslagen nadat het aan het licht was gekomen dat een onderzoek van hem niet deugde. Hij had onder meer gegevens verzonnen. Italiaanse premier Monti heeft het parlement beloofd dat hij strikt en eerlijk zal zijn bij de hervormingen. Hij wil onder meer het pensioensysteem aanpassen en belastingontduiking aanpakken. Die waarschuwde dat de toekomst van de euro afhangt... van de beslissingen die Italië de komende weken neemt. En tot zover de hoofdpunten. Het weer met Gerrit straat. Het is bewolkt en er komt ook mist voor, vooral in het noorden van het land. Het noorden van Noord-Holland heeft te maken met dichte mist. Plaatselijk is het zicht daar 150 meter. Vanavond en vannacht weinig verandering. Ook de temperatuur verandert niet veel. Een graad of 6 wordt het in het zuiden tot 1 graad in het noordoosten.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 Het weekend verloopt niet veel anders. Rustig herstweer, zwakke wind uit het zuidoosten... een grote kans op mist- en wolkenvelden en ook af en toe zon. Overdag wordt het een graad of 8, s'nachts een graad of 4. En ook na het weekend houden we rustig weer. Misschien worden de nachten dan een beetje kouder. ANWB Verkeersinformatie in Noord-Holland... komt plaatselijk dichte tot zeer dichte mist voor. Het was een behoorlijk drukke avondspits en die is nog lang niet voorbij. Gelukkig worden wel de meeste dagelijkse files wat korter... Nog een overzicht van de meest opvallende zaken. Op de A2 Utrecht richting Amsterdam is net een aanrijding gebeurd. Tussen Abkoude en Knopend Hodendrecht zijn twee rijstroken dicht. Er staat vanaf Vinkeveen twee kilometer file. Op de A7 Zaandam richting Hoorn was een tijd lang een rijstrook dicht. Tussen Purmerend en Alfred Avenhoorn nog zo'n 6 kilometer. Ook druk op de A10 de ring Amsterdam. Tussen Geusveld en Duivendrecht 11 kilometer. Een aanrijding op de A27 Utrecht richting Almere. Bij Hilversum is de rechte rijstrook dicht. Vanaf Beeldhoven staat 5 kilometer. was ook een aanrijding op de A58 Tilburg richting Eindhoven. Daar staat tussen Moorgestel en Knopend Batendorp nog 11 kilometer. Inmiddels zijn daar alle rijstroken weer open. Dit is Radio 1. WNL. Avondspits. Joost Eerdmans. De Tweede Kamer moet geen Tokkidorp worden. Een hele goede avond, dit is avondspits van WNL. En tot 7 uur mogen alle Tokkies en academici meepraten. Bel WNL 0800 1121. Het leek een opmerking tussen de bedrijven door, maar Kamervoorzitter Gerdy Verbeet zei het tijdens de presentatie van het jaarboek Parlementaire Geschiedenis 2011. Dus geen losse flodder. Wat Verbeet betreft komen er in de Tweede Kamer voortaan... meer tokkies en minder academici. En waarom? Het zou mensen het gevoel kunnen geven... dat het parlement en niet alleen voor hen is, maar dat het ook van hen is. Al dus Verbeet. Een tokkiedorp dus. Vol met pa ma flodders die elkaar verbaal de hersens inslaan. Ik dacht dat we met de LPF genoeg circusartiesten... op deze manier aan het werk hadden gezien. Het verhaal van Verbeet klinkt leuk, maar het slaat nergens op. Dat de politieke elite, met name in haar eigen partij... het gevoel voor de gewone man is kwijtgeraakt... betekent niet dat we het maken van ingewikkelde wetsvoorstellen... en amendementen aan stratenmakers kunnen overlaten. Wat we nodig hebben zijn Kamerleden met een goed stel hersens... die in normaal Nederlands de mening van die stratenmaker... kunnen vertegenwoordigen en tegelijk genoeg opleiding hebben... om het vak van parlementariër naar behoren te kunnen uitoefenen. De Tweede Kamer moet geen tokiedorp worden. Bel WNL 0800 1121. En Twitter kan ook, dat is hashtag WNL. Hashtag Eerdmans Henry Blauw zegt... niet iedereen met een lage opleiding is een tokie. Beste Joost, dat is iets te zwart-wit. Ja, we leven inderdaad niet in een Jan de Brovrie-samenleving. Uh, wel met je eens om goede mensen te gebruiken. Loekie Zet zegt nooit gedacht, ik ben het eens met Eerdmans. Liever niet meer tokies in de politiek. En Marco van Rooijen twittert heel snel, die zegt... Eerdmans, de gewone burger, weet wel hoe het er in de wijk aan toe gaat... en weet hoe zwaar het is. Dus wel een zeer goed idee, de man van de straat. Um, de eerste beller was Jelte Jongsma. Een hele goedenavond, meneer Jongsma. Een hele goedenavond. U komt uit Groningen. En wat zegt u, moet de Tweede Kamer meer tokies uh, vertegenwoordigen? Nou, we vertegenwoordigen sowieso, maar we zijn... De Tweede Kamer behoort geen ja. afspiegeling van de maatschappij. Sorry, dat bedoel ik hoor. Ik, ja, ik bedoel, moeten ja. Er, meer tokies, er moeten meer tokjes in de Kamer komen, hè? Dat is het punt. Nee, uh, exact. Er behoort geen afspiegeling van de maatschappij. Het zijn maar de vertegenwoordiging van de maatschappij. Waarbij we, zoals je zelf lagen, intelligente mensen nodig hebben die voor het land het beste doen, voor het land goed vooruit gaat. En daar hebben we geen mensen nodig die puur op gevoel en op uh, populistische standpunten daarvoor door kunnen gaan. Nou, helder, we gaan erover praten. U hoort van alle meningen uh, de mensen die ons inbellen. 0800 11 21. En ook uw mening stel ik op prijs. U kunt ook twitteren wat ik zeg. En dat doet u: hashtag WNL, hashtag Eerdmans. Aan de lijn Donatello Pira Piras. Een hele goede avond, meneer Piras. Goedenavond. Ja, het, u bent van het Nederlands Debatinstituut. Dus een kenner van het politieke debat op dit moment. Uh, vindt u het debat te elitair uh, op dit moment? Ehm. Um... Ik weet niet of ik het debat elitair vind, maar als ik naar uw stelling luister, zit, hè, dat moet geen poekieclub worden. Nou, daar zou ik het nog mee eens kunnen zijn. Maar dan ligt een aanname in, namelijk dat de 90% hoger opgeleide Kamerleden die we nu hebben dat debat op een hele goede manier zouden voeren. En daar ben ik het niet mee eens, want dat debat kan nog een stuk beter. Kortom, ik snap dat de gemiddelde Nederlander niet snapt wat daar gebeurt... en dat zou wel moeten. Ja, ja. Nou, laten we eens even kijken, euh, beter gezegd luisteren... naar een fragment van het debat in Nederland in de politiek... Euh, ja, zeg maar, van de afgelopen maanden. Ja, maar ik doe het normaal, man. Dat acht. Ja, doe het normaal, man. Nee, dat is de... Ja. Lekker zoog.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 Eigenlijk lawaai van de straat komen in die Tweede Kamer. Terwijl ze daar nog, in de, dat was een debat tijdens de algemene politieke beschouwingen, zegt tegen Rutte en Wilders. Er moet veel meer rust komen en u moet meer in oplossingen denken. Meneer, meneer Piras, hoe verklaart u dat? Nou ja, kijk, meneer Emmans. Uh, dat was inderdaad de, de, de, de, dat was het debat tijdens de algemene politieke beschouwing. Toen zat ik namens het Nederlands debatstudie overigens. Daar zat ik live bij. En dat moment uh, staan we inderdaad nog wel voor de geest. Overigens. Dit zijn twee opgeleide die elkaar zo. Uh, laten we zeggen uh, verbaal aanvallen. Hè? Dat bedoelt, dit zijn niet ja. uh, mensen met een lagere opleiding. Dus op dit moment uh, met 90% hoger opgeleiden zou je kunnen zeggen dat het debat op een beter niveau moet. En wat wij daarmee bedoelen is dat je als politicus in staat moet zijn, niet zozeer om met scheldkanonades of met uh, uh, de markttaal uh, je opponentenlijf te gaan, maar je moet wel uit kunnen leggen welke politieke ideeën goed of minder goed zijn, op een dusdanige manier, dat de gemiddelde Nederlander, want dat is degene die jou erin heeft gestemd, het wel begrijpt. En daar schort het aan. Sterker ja. nog, er zijn nu maar een paar Kamerleden die dat heel goed kunnen, en dat vinden de meeste Nederlanders dan ook duidelijke ...sprekende politici. En al die andere... ...Kamerleden, die, die hebben een beetje een nakijken... ...omdat ze gewoon... Noem, ...noemt u even, nakijken. meneer Piras, noemt u dus twee Kamerleden... ...waarvan u zegt, ja, dat zijn de, de mensen die ook... ...de tokkies bereiken op dit moment. Um. Nou, laat, laat, laat ik er twee noemen. Ik denk overigens de, de, twee, de twee heren die we zojuist hebben gehoord, uh, premier Rutte en, uh, ja. en Geert Wilders, Duidelijke dat zijn wel taal. mensen die duidelijk vritten. Maar bijvoorbeeld ja. Alexander Pechtold, nou, ja. dat is ook een hoger opgeleide, geen tokie. Maar ik denk dat de gemiddelde tokie wel begrijpt wat de beste man bedoelt op het moment dat hij bijvoorbeeld met Geert Wilders in debat is. Maar ik noem eens even twee Tokkies: Marijnissen en, uh, en Spekman. Dat zijn toch eigenlijk ex-tokkies. Dat zijn woorden. Dat zijn ja. even mijn woorden, dat mag ik toch ja. zeggen. Uh, maar dat zijn een beetje de lassers van vroeger... en die nu wat, wat opgeklommen zijn. Uh, en die, die, die, die ja, goed, in goed stel hersens ook trouwens. Maar dat vind ik nou wel de mensen, de mannen... die de taal van de tokkie praten... Uh, op een verstandelijke manier. Hè? Op een, st een sterke manier. Dat is, toch, dat, is toch, dat is toch zo. Zo zou het toch moeten. Ja, en sterker nog, ik denk ook dat een goed, een goed debat... dat gaat niet zozeer over hoger opgeleid of lager opgeleid. Want dat gaat er gewoon omdat Kamerleden in staat zijn of dat nu Marijnus is met een lage opleiding of een pechtop met een hogere opleiding. Maar dat de gemiddelde Nederlander begrijpt wat er in die belangrijke vergaderingen gebeurt. Dat moet niet alleen maar beleidstaal zijn, dat mogen de ambtenaren doen. Ja. Maar een politicus in een politiek debat moet in staat zijn om dat te kunnen. En dat kon heer Marijnus, ik ben het dan heel erg met u eens. En dat zijn er op dit moment, nou ja, dat, dat zijn er wat mij betreft te weinig. Ik denk alleen niet dat je dat gaat oplossen door te zeggen, we gaan er meer lager opgeleide in doen. Nee, want ik denk dat het aan de recrutering ligt van die politieke partijen. Uh, daar daar gaan, er gaat een boel mis. Er zitten een hoop uh, grijze muizen om de leiding vooral niet voor de voeten te lopen. We kennen het, het, de fractiediscipline, die, die geldt. Niet te veel uh, nee-schudders uh, in, in je club. Maar is dat ook wat moet gebeuren? Dat de politieke partijen veel meer mensen van vlees en bloed, zeg ik maar... geen ambtelijk jargon, maar gewoon zeggen wat je bedoelt... In die, op die Tweede Kamerlijst hoger gaan zetten? Ik weet niet of dat de oplossing is, maar ik denk zelf, en uh, vanuit het Debatinstituut komen wij veel, uh, ook bijvoorbeeld in de gemeenteraden op de provinciale statenverkiezingen, en dat zijn lekendemocratieën. Kortom, iedereen, en ik denk dat dat goed is, moet in zijn eigen gemeente uh, uh, de gemeente kunnen besturen. Ik denk dat het probleem er is, en dat is een groot probleem dat we in Nederland hebben, dat wij op school niet meer leren wat het is om op een goede manier te argumenteren, of op, op een degelijke manier te presenteren. Laat staan dat we bijvoorbeeld in staat zijn om een drogreden te herkennen. Kortom, als je een persoonlijke aanval opent in de kamer... Ja, dan voelen we wel aan van, goh, ja, dat, was wel, hè, dat ging wel heel ver. Doe eens normaal, man. U ziet dat fragment net horen. Mm -hmm. Dat is gewoon een persoonlijke aanval. Dat ja. moet je niet doen. Je nee. moet niet de man spelen. Maar je moet de bal spelen, want het gaat om het, gaat om het beleid. En dat leren we niet meer op school. Dus ja, wij zouden zeggen vanuit het debatinstituut, zorg er nou voor dat je, of je nu een VMBO-opleiding hebt... of een VWO-opleiding, dat je wel altijd aandacht besteedt... aan op een hele goede deugdelijke manier argumenteren en presenteren. Dan ben je al heel ver. Duidelijk. Vindt u het debat te elitair? U kunt bellen. 0800 1121. En heeft u tips voor ons om... nou, mij en misschien ook uh, Donatello Piras van het Nederlands Instituut hoe wij uh, de politiek uh, zouden moeten betitelen... wat er moet gebeuren, dan kunt u ons, ons ook bereiken. 0800 1121. Jeroen Kummeling zegt... Nederland heeft visionairs nodig. Geen eenmanpolitici en boekhouders. En uh, Suze Freak zegt... stelling is overbodig. De tokjes zitten er al. En ze noemt Verhagen... Bleker, schippers en alle ex- en huidige PVV'ers. Francisco van Bommel, ja, je mag ook reageren zo, uh, Donatello. Uh, Francisco van Bommel zegt eerbans, ik heb geen universitaire opleiding... maar ik acht me uitstekend in staat als volksvertegenwoordiger op te treden. Een titel is geen garantie voor kwaliteit. En daar komt hier ook iemand binnen onder een uh, geen naam, zeg maar. Doe eens normaal, man, is verkeerd in de media geciteerd. Nou, ik denk dat, uh, nou in ieder geval, jij zat er live bij, uh, Donatello. Wat dat betreft was het toch een heel duidelijke, uh, duidelijke uitspraak. Uh, dilemma zegt, op zich heb je gelijk, maar de eliteclub die nu in de Kamer zit... vertolkt voor mijn gevoel niet de stem van het gewone volk. En Peter Hendricks twittert, volgens mij zit er nog een hele hoop... tussen tokkies en academici in. De Tweede Kamer moet geen tokkiedorp worden. Jan van der Bovenkamp belt in uit Zeewolde. Ja, Welkom. Goedenavond. Hallo. Hi. Ik heb, uh, eigen, eigenlijk vind ik het een hele, een hele raar. Ik heb gezegd dat ik het uh, daar uh, absoluut niet mee eens ben. En waarom ben ik het daar niet mee eens? Omdat ik denk, en het werd net al een klein beetje in een van de, van de mails werd het al aangehaald. Uh, A, denk ik dat niet elke, uh, niet hoger opgeleide een tokkie is. Uh, ik vind het ook uh, eigenlijk schandalig. Lager je, opgeleid. je nu ja, ja, maar weet je, je vindt het hartstikke populair om te roepen tokkie tokkie tokkie. Uh, je roept het ook oh, drie keer. Ja. Volgens mij staat ja, ik noem het drie keer. Maar volgens mij staat het, uh, staat, Toki, staat voor echt uh, de onderkant, echt de absolute onderkant van de maatschappij. En uh, mensen die zich niet gedragen. En als, ja. Ja, als dat de standaard zou moeten zijn, dan is het natuurlijk niet zo. Nee, maar mevrouw Verbeet zegt, hé Jan, mevrouw Verbeet zegt, er moeten meer laag opgeleiden in die Kamer komen. En dan vrees ik dat we inderdaad een tokkie-dorp kunnen, kunnen creëren met elkaar... waar het verstand niet zit op de plek waar het moet. En dat je zegt van een wetsvoorstel maken, ik heb het zelf ook gedaan... en amendementen, daar heb je gewoon een bepaald niveau voor nodig. Wil je dat in de Tweede Kamer op een goede manier doen? Bij de LPF heb ik genoeg ellende omheen gezien... van mensen die heel veel konden, maar niet het zijn van Kamerlid. En dat is gewoon cruciaal in de volksvertegenwoordiging. Ik snap wat je, daarmee, uh, wat je daarmee bedoelt. En daar ben ik het eigenlijk in, in grove lijnen wel mee eens... Alleen, ik denk dat er wel uh, op de een of andere manier inbreng zou moeten zijn... ...vanuit uh, toch ook die middenlaag van, uh, van, van, van opleidingsgroepen. Uh, uh, je haalde net zelf al aan, een uh, uh, hele populaire man, uh, Marijnissen. Uh, ja. De man praatte wel de taal van, van, van die gemiddelde Nederlander. Uh, ik heb zelf, ben ik ooit, uh, mijn politieke interesse gaan ontdekken door meneer Van Mierlo. Uh, hij was de enige... Die ik kon uh, kon volgen als hij uh, uh, over iets sprak. Ik ben geen lager opgeleide jongen. Mm. Uh, ben zelf uh, ben, uh, uh, manager bij een, uh, een, een behoorlijk bedrijf. Maar uh, ben daar wel ingestapt met een met een vrij lage opleiding en heb me daarna omhoog gewerkt. Ja, ja precies. Ja, of, ja, op de juiste manier dan. Uh, niet op de op de nee. oké. Okay. Maar, maar, maar, maar, maar ik denk wel dat je één ding in de gaten moet houden. Ja. En dat is A, ah, die 90% waar jullie over praten zijn geen cockies is het belangrijk om de stem te horen van de grote gemiddelde groep? Ja, want dat zijn de grootste st doelgroep stemmers. Oké, okay, Jan, dank. duidelijk verhaal met Merci Reg Mulder uit Zeegse. Goedenavond, Jo. Goedenavond. Wat vindt u? Wordt de Tweede Kamer een tokkiedorp als mevrouw Verbeet haar zin krijgt? Nee, alstublieft niet. Ik denk dat het heel slecht is. Ik ben het dan ook helemaal eens met je stemming, maar ik wil graag je idee wat verder doortrekken. Ja. Het feit dat je die uh, grote groep mensen aanprobeert te spreken... komt ook omdat ze uh, mogen stemmen. Ja, je en zou... Ja. Mijn, voor mijn gevoel is het heel vaak ook zo dat die grote groep mensen... die het nu niet meer kan volgen... Uh, ook niet weten waar ze dus uiteindelijk op stemmen. Je zou je dus af moeten vragen op onze vorm van democratie... waar ook uh, een grote groep mensen die er, uh, het overzicht niet heeft... over de gevolgen van hun beslissingen... Je wil stemrecht eigenlijk inperken... Je zou het, het actief. Zoals de Grieken dat vroeger deden, ja. Het passief stemmen. Het pas, passief kiesrecht, als ik me goed herinner, dan, dan willen we dat beperken. Dan wilt u dat beperken? Dat zou een overweging kunnen zijn. En dan hoef je ook vanuit de Tweede Kamer niet meer de grote massa aan te spreken. Nou, dat is een bepaald, bepaald standpunt. Ik, ik zou het niet delen, want ik geloof in democratie. En ik denk mm. dat iedereen die, die, die meerderjarig is. en in ieder geval. een bepaald verstand heeft, moet kunnen stemmen. Maar de vraag is of de mensen die worden verkozen. Of we daar de kraan voor moeten openzetten. Dank je zeer voor het Bellen Mulder. Hannes de Vries zegt Eerdmans, je laat de vuilnisman toch ook niet jezelf vertegenwoordigen in de rechtszaal. Aan de andere kant mag het allemaal wel duidelijker. En dan zegt er ook iemand, Peter Potter die twittert, opleiding is niet bepalend en competenties wel. Ja, wat vindt u? Moet er een meritocratie komen, zoals we het noemen? Dat is alleen maar op basis van je diploma's en verdiensten in de Tweede Kamer komen. Of zegt u zet de deur maar open en laat iedereen, dat noem ik nog even de tokies, maar ook de lager opgeleiden massaal in de Kamer zitten, want dan wordt het in ieder geval ver, ver, duidelijker om te verstaan. Het debat in het parlement. Um, wil je nog een reactie geven, Donatello? Nou ja, kijk, uh, op het moment dat je zegt, ik geloof in democratie, uh, en uh, daar, laten we <laughs> helder zijn, daar geloof ik zeker in, uh, dan zou je ook niet bang hoeven te zijn dat het een club wordt. Want uiteindelijk, op het moment dat de gemiddelde Nederlander, op verkiezingsdebatten... Uh, tijdens het vragenuurtje, op de spannende debatten... als we uh, uh, op het nieuws de gemiddelde Kamerleden zien... als ze zich ofwel of niet herkennen in een Kamerlid... als ze iemand wel begrijpen, als ze zich herkennen in iemand... dan zullen ze op de persoon stemmen. En op het moment dat ze iemand die scheldend... Uh, ...en uh, persoonlijke aanvallen makend uh, en slecht beleid voerend in een kamer zien... ...dan zullen ze daar denk ik niet op stemmen. Nou wacht even, de, de, de, de, de Be, de, de de Wilders, als, er iemand, dan, als, ik als ik je mag onderbreken, Tello, ...als er iemand een uh, uh, vrij zwaar zware geschut inzet, dan is het Wilders. Ook mensen doen ze normaal, man. Nou, hij leidt er niet onder, hoor, in de peilingen. Nee, maar ik denk dus ook niet dat... dat, dat ...ik denk ook niet dat, dat Wilders een tokkie is. Ik denk ook niet dat we bang moeten zijn met... ...een type als Wilders in de Kamer, want dat is nou eenmaal democratie. Zeker. En hij verwoordt een belangrijke mening ja, van een ja. heleboel Nederlanders. En ik denk dat hij ook vrijheid mag kunnen spreken. Zeker in de Tweede dat Kamer moet het is het belangrijk ja. dat hij alles wat hij vindt... ...en op welke manier hij dat dan doet. Ik vind ook niet dat de Kamervoorzitter over de manier moet gaan waarop hij dat doet. Ik vind alleen nogmaals dat als je in de gemiddelde opleiding op de Nederlandse scholen hebt geleerd hoe het moet... ...dan heb je ook wat meer instrument in handen om Wilders ja. het moeilijk te maken. En Er ja. zijn gewoon geen Kamerleden nu... En dat heeft zelfs Rutte gezegd, die op een hele goede manier okay. tegen, Rutte, tegen Wilzin kunnen gaan. Dankjewel, Donatello Piras. Met deze mooie naam eh, nemen we afscheid. Het Nederlands Debatinstituut vertegenwoordig jij. En dat, dat doe je goed. De Tweede Kamer moet geen tokkie dorp worden. Dat is de, de stelling 081121. Loes Hollander uit Andelst. Ja, hi. Hallo, welkom. Ja, Hoi. Wel, Nee, het, uh, zeker niet. Ik ben het helemaal met jouw stelling eens. Ik vind uh, Het wordt anders veel te populistisch en uh, ik ben er helemaal voor dat uh, hoogopgeleide de, de politiek ook blijven voeren. Maar populistisch, dat is eigenlijk wat we natuurlijk mensen met een hogere opleiding ook doen. dus heeft een goede opleiding, uh, Rutte, het zijn mensen, Marijnissen, die, is, nou ja, laten we zeggen, die heeft zich omhoog gewerkt. Dat zijn mensen die natuurlijk wel weten wat ze moeten zeggen. In die zin zijn ze populistisch en komen ze goed over uh, bij de kiezer. Dus ze vertegenwoordigen die, die tokkies heel erg goed. Ja, nee, ik, ik, uh, ik zie dat uh, niet zitten. En uh, ik, ik blijf er toch echt wel bij dat het echt te, te, te populistisch wordt. Het, uh, het, het niveau gaat dan naar mij mm -hmm. ook omlaag. En uh, ik vind uh, politiek, uh, zeker als je dat nu ook ziet met, met de euro, er moeten echt gewoon mensen uh, aan het hoor blijven staan die gewoon echt weten waar ze het over hebben. Ja. Economen, monetaire economen, noem maar op. Mensen. En, uh, Experts, die heb je eigenlijk nodig, zeg je. En, en daar moet niet de, de stratenmaker tussen komen zitten. Dank, dankjewel, Loes Hollander, voor, voor het bellen. Theo Riebink uit Zeewolden. Ja, ja, ik zou ook graag willen reageren. Want uh, nou, ik, ik ben ook uh, tegen uh, de stelling. En ik vind uh, wel dat de politieke elite van dit moment uh, uh, zich uh, wel moet realiseren dat zij in de communicatie uh, niet altijd even begrijpbaar zijn uh, voor de mensen in het land. Hmm. Als je soms ziet hoe men uh, aan het worstelen is om uh, uh, vooral geen antwoord te geven op de vraag die soms wel drie, vier, vijf keer geherformuleerd moet worden, dan denk ik van nou, uh, dat vind ik nou ook niet echt een, een lichtend voorbeeld uh, voor de rest. Nee. Oké, okay. da dank je zeer Theorie. Ben Corrie van der Kolk uit Dinteloord. Corrie van der Kolk. Hallo. En goede Weet je waar ik het moeite mee heb? Ik heb ik heel erg veel moeite met het woord tokisch. Ja. Uh, iemand kan heel hoog opgeleid zijn, maar toch heel dom zijn. Iemand kan heel laag opgeleid zijn en toch heel intelligent zijn. Nou, daarom noem ik het woord tokkie juist. Want dat, dat is precies wat ik bedoel. Kijk, ze vind ik geen tokkie. Maar die heeft misschien wel een lage opleiding. Het gevaar is alleen als je zegt, van, nou, zet de deur maar open... Voor, voor het laag opgeleide publiek... dan krijg je inderdaad LPF-toestanden. Ik weet er zelf alles van. Mensen die nauwelijks uit de woorden komen... sterker nog, die de hele verkeerde dingen aan het doen zijn. In de Kamer. Geert Wilders kan heel goed uit zijn woorden komen. Ja. En die meneer is laag opgeleid. Ja, precies. Nee, dat bedoel ik. Maar er zijn... Denk, nee, dat bedoel ik nou precies. Als er veel laag opgeleiden worden aangetrokken... zit de kans dik in dat er die mensen in die Kamer komen... die helemaal geen verstand hebben van wetgeving... van controle, van de controle, hè, de macht van de Tweede Kamer... om het kabinet te controleren. Daar zit ik mee, dat dat de verkeerde kant op gaat. Wat, wat gaat de verkeerde kant op? Mensen die laag opgeleid zijn... Nee, u begrijpt me niet dat mensen die inderdaad gewoon niet het werk van kamerlid goed kunnen doen... die misschien wel het, het, het straattaal kunnen spreken... maar die geen idee hebben wat het is om kamerlid te zijn. Daar ben ik bang voor als mevrouw van Beet in zin krijgt. Je kunt het ook andersom draaien. Hè? aan mensen die hoogopgeleid zijn, kunnen ze blijkbaar niet de taal van de... Dat is helemaal... Nou, dat is precies... Daar ben ik het geheel met u eens. Want daar wil ik over praten. En dat doe ik nu met Hilbrand Nawijn. Oud-collega van de LPF, oud-minister ook. En eh, welkom, meneer Nawijn, bij Avondspits. Ja, goedenavond. Een avond om uw stem weer te horen. Um, ja. Ja, de vraag is, zou de Tweede Kamer inderdaad uh, niet een tokie dorp worden... als mevrouw Verbeet haar zin krijgt? Wat vindt u? Nou, <laughs> soms vind ik het al inderdaad uh, een uh, room uh, daar in de Kamer. Uh, ja, u heeft uh, ooit, ooit gezegd, het, wordt een, het is één groot ritueel... maar dat vind, vindt u nog, nog verslechterd in de loop der jaren? Ja, ik denk dat het een slechter het is. Ook als je het woordgebruik en dergelijke allemaal ziet in de Kamer... dan is het alleen maar minder geworden. En uh, ja, ik denk... Uh, maar goed, dat heb ik destijds ook al gezegd... dat het hele systeem in de Tweede Kamer moet veranderen. Want het heeft eigenlijk niet veel meer te maken met volksvertegenwoordiging. Wat, wat? Het heeft meer te maken met uh, een eigen club... die uh, onderling met elkaar in debat gaat. Ja, en waar het volk verder van staat. Maar de straat is wel erg vertegenwoordigd. Met name door de PVV en in mindere mate de SP... Eh, misschien mensen als Spekman. Het, het, het, ik bedoel, de elite weet toch nog aardig uh, straattaal naar binnen te halen, toch? Ja, dat is wel zo. Maar uh, uh, op zichzelf kan het best zo zijn... dat, die, uh, uh, dat men dat nog aardig in de perken, binnen de perken weet te houden... door, door ja, toch, toch een aantal zaken gewoon niet toe te laten in de Tweede Kamer. En uh, ja, dat vind ik, uh, vind ik jammer. Ik zag pas geleden... Uh, hoe een Kamerlid van de PVV gewoon de mond werd gesnoerd door de voorzitter. Ja, ja dan denk ik dat soort dingen, dat mag toch niet gebeuren. Nee, maar, nou goed, wij zaten bij de LPF. We zaten er tussen de, de paardenfokkers en de, de pornoboeren. Ja. Uh, ja, het moet gezegd worden. Uh, dat, dat is mij niet goed bevallen. Ik bedoel, nee, nee, het, nee, nee, nee, nee. Het was maar een week leuk. Vraag... Het, het was een aardig ja, maar, hebben. Da ja, ja dat, is, dat is ook niet zo goed bevallen. Maar dan is de vraag natuurlijk... Wil uh, je tussen de elite zitten? Ik zeg, dat zou ik ook niet willen. Nou, dat... ik, ik vind dat de volksvertegenwoordiging een volksvertegenwoordiging moet zijn. En daar ja. de stem gewoon van het volk gewoon heel duidelijk moet doorklinken. En niet alleen in af en toe wat vragen stellen, maar gewoon in het gehele debat. Ja. Ik weet wel hoor, de PVV probeert dat wel. Maar wordt toch, uh, ja, toch, toch door de andere partijen met de nek aangekeken, denk ik. Ja, nou Fortuyn, de man waar wij ons bij aansloten destijds in ja. 2002... die sprak de taal van het volk, was zelf ja. absoluut uh, elitair. Hè? Want in alle opzichten stond hij mijlenver boven, uh, ook in zijn hele vertoon... boven ja. zeg maar, de massa, en toch wist hij de snaar te raken voor het gewone volk. Ja, Is... maar hij, hij, komt, hij had de gave om uh, problemen uit te leggen op een... ...manier dat iedereen het snapte. Iedereen uh, he, luisterde naar het van Harry Mens. Iedereen uh, la las een uh, laatste boeken bijvoorbeeld de puinopen van Paars. Uh, ja, hij kon, hij kon heel goed verwoorden wat er leefde in de samenleving. en kon het ook nog makkelijk met, met, per probleem ja. uh, na naar voren brengen. Maar goed, hij vertrok de verkeerde mensen aan wat betreft uh, de Tweede Kamerlijst, kun je zeggen. Even kijken ja. we naar wat bellers, meneer Nawijn. De Tweede Kamer moet geen door worden, daar praat ik over. Uh, Job Peters... Jop Peters, goedenavond. Hallo. Ja, goedenavond. Goedenavond. goedenavond, ja. Ik vind, ik vind dat uh, op zich is het, is het helemaal niet slecht dat, uh, dat, dat er mensen zijn die uh, ook de gewone man vertegenwoordigen. Alleen, uh, ik vind de kwesties vertegenwoordigen met uh, de crisis in Europa. Uh, noem maar op, het zijn zulke uh, complexe uh, zaken. Uh, het is prima als iemand uh, een, een wagen opgeleid vertegenwoordigt. Maar je moet wel weten waar je het over hebt. En je kan dingen niet. Uh, uh, Ongenuanceerd benaderen. Dat gaat tegenwoordig gewoon echt niet meer. En wat dat betreft, denk ik dat door uh, dingen als YouTube en, en Facebook, waarbij iedereen denkt dat hij ja. maar alles kan roepen, dat de democratie, hè, want het is eigenlijk een, een toppunt van de democratie, dat die democratie nu zichzelf eigenlijk aan het verliezen is door dat soort ontwikkelingen. De democratie is wat mij betreft één zo'n top, door dit soort ontwikkelingen. En ja. Het moet op een genuanceerde manier. moeten dingen bekeken worden. En dat iemand daar. Uh, het volk mee steken prima, maar. we het wel. Ja, het maar dat moeras worden. kwamen we uiteindelijk ook. in 2002 uit. met Fortuin. die zei van. jongens, men, niemand is meer te verstaan. Dan kunnen de mensen gewoon niet meer horen. die in de Tweede Kamer zitten. En daar is, denk ik, wel iets in veranderd. in de taal van de Tweede Kamer. maar meer. Maar he, meneer Nawij, meer, meer laag opgeleide. Lijkt mij niet de, de manier om dat te krijgen. Je hebt meer nee, mensen nee, als dat Fortuyn me ook. Zeker niet, dat lijkt me zeker niet. En uh, ja, er is nog een heel verschil tussen datgene wat Pim Fortuyn uh, zegt, uh, zei en uh, schreef. Uh, en, en, en, en eventuele tockie Want ja. dat is wel wat anders natuurlijk. Zeker. Kijk, op zelf zijn er een aantal uh, uitdrukkingen. Want men zal wel op de PVV wijzen. Maar uh, uh, ja, een discussie over doe even normaal man, dat vind ik op zichzelf. Dat moet ook normaal zijn in de Tweede Kamer. Ja. Dat vind ik niet reageren. Nee. Oké meneer Naamer. Een heel goed, een goede avond, verder meneer AB. We sluiten af de avondspits met zeer veel dank ook aan Donatello Piras van het Nederlands Debatinstituut Instituut. Joost van Winkelen zegt nog: ik denk niet dat het een Tokkiedorp hoeft te worden, maar de taal mag zeker wel duidelijker worden in de politiek. En Abdel Razak, die zegt bij Ares vertonen is ook Tokkig gedrag en dat is een beursgenoteerd bedrijf met club met naam en faam. Mag ik u zeer bedanken voor het bellen, voor het luisteren en voor het twitteren naar avondspits van WNL. We waren er en het ging over Tokkies in de Tweede Kamer. Alsjeblieft niet, zou ik zeggen. Hou het dan maar elitair, maar wel met een goed verhaal en het verstand van de mensen, wat ze, wat ze bedoelen in het land. En dat vertegenwoordigen. Dat zou mijn pleidooi zijn. We zijn er doorheen. Morgen is er weer een nieuwe avondspits. Dan zijn we er op vrijdagavond. Ik wens u voor nu veel plezier met kunststof. En heel graag tot morgen. Sport op Radio 1. Zaterdagavond om 7 uur, de Eredivisie, de Graafschap, PSV. jacht is 2-0 geworden voor de Graafschap. NEC Roda. En anders, en dus is de eerste mogelijkheid. Oh, op de paal zeg ik. Win, RKC. Hij schuift de bal voor voorlangs. Heer Raaklijs Twente. Die een flinke redding in huis moet hebben. En wat doen ze daar nou toch? En om kwart voor 9, Ajax NAC. De gebied. bal voor, net niet. NOS langs de lijn, zaterdag van 7 tot 11. Radio 1, het nieuws van alle kanten.